de zon op, dat is wel pijn, want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Vergeten Artiesten. Oh, van Tinoval, K-O-N-S-T-A-N-T-I-N-O-V-E-A. -E vergeten Artiesten. Dat is die kleine man, die kleine man. Vergeten Artiesten, man. met Mike Winkelman. De artiesten van toen zijn bijna vergeten.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 Hebben we gelachen op feest Nee, nee, we zijn nog nimmer zo lollig uit geweest. Er zaten veertien kinderen en Grieterbruid zei, kijk, dat is nog een souveniertje uit mijn eerste huwelijk <laughs> En hij hield een reuze toet. Toen dronk hij de azijn op en proestend zij die proost. Zijn vrouw riep schaam je kerel, hij riep al blijf bedaard. En patste hele troon die zat vol met slag op taart. Hey! Gehouden, de pret heeft kort geduurd, de zavonds per vergissing die dag tweemaal verhuurd een doodbitter vereniging vierde haar jubilee, de bruigom zijn nou kraaien dan vuiven wij maar mee oh, nee. Ja, je zei de merci en wij hebben op zaaltje recht. En in dat ogenblikje was er een woest gevecht. En Krali lag te rollen met dikke tante Min. En plot riep hij, wie heeft er mijn onderlip gezien? Oh <laughs> Dikke tak, dik dikke, dikke tak, Doe mijn horloge vroeger in mijn vestje zak. Toen kwam ik nooit te laat bij overgaat, als die mij wachtte op het hoekje van de straat. Wat was ik in mijn schik, met dat vertrouwd getik? getikt, er was geen jongen die nog rijker was dan ik tikke tikken tikken tak, tik tikken, tikken tak, sloeg mijn horloge vroeger in mijn vestje zak. Ik kreeg het mooie gouden klokje van mijn tante. Toen moest ik avonds staan met mieppje de dus charmante. Ik heb mijn haar aan die voet en had toevallig geen zoek. Ik heb toen mijn kop, gekweld, toen konden mensen geld. Toen in de ecofees mijn klokje zag je stikken. Het scheen te zeggen jij kunt over mij beschikken. Het werd een avond die ik nooit vergeten kan. Maar mijn klokje staan nog steeds weer om mijn jan. mexicanen die dansen de samba bij de klank der gitaar en de pampa En dan kusten seniors en signora, want dat hoort er nu eenmaal zo bij Als je zoent op de maat van de samba, krijg je het temperament van de pampa Spreek je dadelijk Spaans ay caramba en je voelt je zo rustig en blij dan geen Roemba, maar geen kom maar een ras zegt de vrolijke samba en vergeet niet de kus voor signora Dit eens goed op hoe fijn dat het gaat Signorita Estrelita, Spaanse schoen. Jij bent gekomen voor mij alleen. Zit si ik quiero, Signorita Estrelita, zoals jouw samba is een idee. Ai ai ai ai. Estreno Estrelita, danst en samba, en we doen het anders Iedereen weet hoe het moet, ja ja, zo gaat hij goed. Signorita Estrelita, Spaanse schone, jij bent gekomen voor mij alleen. Zit ik hier, o Signorita Estrelita, zoals jouw samba is er niet meer. Senorita Estrelita, Senorita Estrelita. U luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. Heerlijk hè, die oude muziek. Grappige kinderen vragen en antwoorden. Een jongen was uit school gebleven en zegt terwijl hij daarbij lacht. Ik kon onmogelijk komen, meester, omdat er een broertje is gebracht. Moest jij dan voor het eten zorgen, vroeg toen de meester voor de pret. Oh nee, zei jochie, nou koop moeder, wat mijn oudste zuster ligt in bed. Twee jongens hadden samen ruzie, die gaven flink me met aan. Die huilend wegliep en een toeriep: dat zal ik aan vader zeggen gaan. Maar Pietje lachte en riep: tarm, jij hebt geen vader, zoals wij. Dat ze wel eens riepen, om voed hem: ik heb veel vaders meer dan jij. Een klaas hoorde een tot kon vertellen dat het konijn en ook de haas zo makkelijk vermenigd Duits had hij ook een konijnen hij ging erheen en ging er heen en na de les. En vroeg, ga jij liever een Zeg dan eens op hoeveel het achtmaal is. Achmand, hè? Je mocht aan tafel nooit zij moeder tot haar kleine Jan, ze aten smiddags lekkere peren, en Jantje kreeg er ook een van. Toch keek hij gultig naar het schaaltje, want daarop lagen er nog meer. Als ik nou niks vraag, zei toen de bengel, krijg ik dan nog alsjeblieft een peer. Keek van mijn vriendje op die ziekte, waar men op chocola. Een grote kop kreeg hij toevallig, waarop getreven stond voor pa. Mijn pa heeft wel zes van die koppen, zei Keesje toen op vier een zoon. daarop staat met blauwe letters, K Rechter Jan de Kroon. Wat doet je zuster met haar vrijer, vroeg moeder aan haar jongste. Ben je er altijd bij gebleven? Je ging toch niet de kamer uit. Oh neem maar toch wat ze deden, ze ventje je, daar weet ik niks van. Ik mocht mee blinde mannetjes spelen, maar dan was ik altijd de blinde man. De meester vroeg eens aan de kinderen, toen like Columbus had genoemd. Wie van je leuk gaan me nu zeggen, waar door die man zo is beroemd. Ik weet het meester, riep een jongen en stak verheugd zijn vinger op. Hij heeft de eieren uitgevonden en zet Amerika op de kop. Waar heb ik dat eerder gehoord? Liedjes opgenomen door andere artiesten: het origineel en degene die het opnieuw heb opgenomen. Dus, waar heb ik dat eerder gehoord? Heiß ich lieb dich treu heiß und oh, lass mich frei. Frau, wow, wow, wow, wow. Schau, schau. Manch junge Mann, der's nicht lassen kann, spricht mich einfach an. Frau, Frau, bleib mir kreuz und quer, wie ein Hündchen hinterher. Die Frau, sagte ihm. Miau! Miau! een aardig hondenbeest zo knap is er nooit een hond geweest vlak naast mijn stadje Mollebron die had precies zo'nzelfde hond ze had beslist geen ook voor mij dat wist men om, daarom lag hij geregeld op den loer als postiljon d'amor wauw, wauw, mijn hondje doe nou je best dan zorg je baasje wel voor de rest je krijgt een been en een stukje kaas wauw, wauw, wauw Zorg voor je baas, wauw, wauw, wauw, wauw. zorg voor je baas. Riet zij de avonds het hondje uit, dan blafte hij die loze uit En kwispelstaartend, blij te moe, ging hij dan naar haar hondje toe. Het is een reu, die hond van mij, een schattig teefje, dat laat zij. Ze speelden met elkaar, tot grote vreugd van haar. Wauw, wauw, mijn hondje, doe nou je best. Dan zorg je baasje wel voor de rest. Je krijgt een been en een stukje kaas. Rww, rww, zorg voor je baas. Rww, rww, zorg voor je baas. Wij mensen kunnen voor het fatsoen niet als verliefde hondjes doen. Er wordt door hondjes en niet gelet op menselijke etiket. Op zekere avond kwam een hond. was of ik zijn geblaf verstom. Ik hoorde het zijn bouwbouw. Nou is de beurt aan jou, bouwbam, mijn hondje. Doe al je best, dan zorg je baasje wel voor de rest. Je krijgt een been en een stukje kaas. Zorg voor je baas. Zorg voor je baas. Ten volgende avond in de straat, hield ik haar even aan de praat. De sympathie van het hondenpaar, sloeg over nu op mij en haar. Ze is sinds korte tijd, mijn vrouw, we hebben samen zes hondjes nou. Dat eerlijk echt verbond, dank ik mijn kleine hond. Wat mijn hondje, doe nou je best. Dan zorg je baasje, wel voor de rest. Je krijgt een been en een stukje kaas. Brrr, woef. Ruff, voor je baas you bass! Goedendag en welkom bij Vergeten Artiesten hier op www.vergetenartiesten.nl. Fijn dat u allemaal weer luistert. U hebt kunnen luisteren naar Duo Hofman, Lachkoepletten, Bob Scholten, Samba na Samba. Eduard Jacobs, Grappige Kindervragen en antwoorden uit 1909. Mark Weber, daar heb ik het over waar heb ik dat eerder gehoord en zijn orkest. Wauw wauw. uit 1930. Kees Pruis maakte van Wauw wauw, mijn hondje. Dan gaan we nu luisteren naar Fiend Lamar. Wie weet, uit 1930. Bill Kilima en his Swinging Cowboys, oldtimers nummer 1. Eddie Christiani, avontuurtjes uit 1942. Heintje Davids, met Marie als ik je zie. En Augens Egen, en heb ik het weer over, waar heb ik dat weer gehoord. Keinen, had ik zo lief wie ik die lief had. Uit 1929, Kees Pruis maakte ervan. Niemand heeft je ooit zo lief, zo eerlijk lief gehad als ik. Uit 1930. Alex de Haas gaat bezingen de wereld. En uh, dat was dan weer de eerste tien nummers van Vergeten Artiesten van deze week. Nou, gaat u lekker luisteren naar de nummers die nog gaan komen. U hoort me straks weer voor de rest. Vergeten Artiesten, elke week een lust voor het oor. Veel luisterplezier. Kijk me aan, ik leef alleen voor jou. En de liefste, alle liefste boy. Wat denk ik, is dat van jou alleen een gril? En is in mijn ene hek, dan ik dan heel stil. Wie weet, zouden je ogen liegen? Wie weet, of ze we me niet bedriegen? Misschien jij niet één van mij En stil lach je me uit En dat wat me doet? Wie weet, oh wie weet, waarom je niet je spreken, Wie weet, ja wie weet, ga je mijn hart dan breken Nou als ah, je weer ik al van jou If he doesn't get out of the world.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 The other night, dear, when I lay dreaming I dreamt that you were by my side Came disillusioned when I awoke here You were gone and then I cried You are my sunshine, my only sunshine You make me happy when skies are gray You never know dear, how much I love you Please don't take my sunshine away I love you. Please don't take my... Van het was een schattig pootje, ze was kittig en zo slank, een huidje perzikzacht zacht en blank. Een hart dat klopte in mijn keel, keel van dat kind plots veel te veel. Ting, ting ting ting, ting ting ting, onder het leuke hoedje. Ting ting ting, ting ting ting, was een aardig snoetje. De boot ding ding, ding niet zijn Een ja, als vlieg en kom de beentjes die dringen klaar achter. Ik ging heel dicht bij haar staan, maakte gauw een chantje en plots bij een flinke bocht. Waagde ik een kansje, ik raakte uit mijn evenwicht, greep haar vast met blij gezicht, maar kon ving zonder betoog een linkse op mijn rechteroog. Ting-ting-ting, ting-ting-ting, onder het leuke hoedje. Ting-ting-ting, ting-ting-ting, was een aardig snoetje. Ogen groot, mondje rood, elegant en wij, liever kon die schattenbout. Ting, ting, ting, niet zijn. Goed, te roepen, ook het vlagst in nee, het binnengasthuis. maar kunt het beste hier afspringen, vervloog. Oeh, achter elkaar. Ik zag sterren wonderschoon in de felste kleuren. Het was daarop. Wonderlijk gebeuren, ik zag haar in een schemerlicht, snel verdwijnen, wederlicht Nog spottend, lachend, wat malheur, gearmd met de conducteur. Ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting. onder het leuke hoedje. Ting ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, was een aardig snoetje. Ogen groot, mondje rood, elegant en wijn Liever kon die boot. Okay. Mm. Jij bent de vrouw van mijn droom. Oh Maria, oh Maria Ik weet niet wat ik in je zie Je bent geen mooie vrouw Maar je ogen staan trouw je hart is van goud, daarom hou ik van jou. O oh Marie, als ik je zie, krijg ik schokkies in mijn knie. Je bent geen Fijne Marie, Dit is een liedje, dames en heren, met een dining. We begrijpen wat een dining is, dat is zo'n lekker wiegeltje heen en weer. Ik zal u niet aanmoedigen om mee te zingen, maar ik zou het toch heel erg prettig vinden. Toen op zijn trouwdag heel later zijn vrouw zag, is hij toch wel even geschrokken. Maar hij berekende. Wat ze betekende, daardoor liet hij zich verlokken. Hij zag dat hij geen schat van een bruid had. En troostte zich toen met haar bruidschat. Nu gaan we duinen. O oh, Maria, O oh, Maria.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 Kortom, vergeten artiesten. Een lust voor het oor. Woorden houden op waar muziek begint. Vergeten artiesten. Luister en deel dit programma. Ik weet niet wat swing is. Ik weet niet wat Laat ze voortleven. Omdat ze radio kapot is. Wat voor de buren nog van alles.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 Het is lachend, ik maak Als het zo nadert, dan kamert Daar een scherpte mee. mich ik sprak, werd ons zee. Niemand had ik hier zo heilig geniet, ook manche Schmerzen in had the heart to me a thrill on the has Hij was in mijn leven en voor mij. Was het dan maar een droom, zo vluchtig voor mij? Alle is op rauw en donker om mij heen. Ik voel me in mijn leven, zo veel alleen. Nergens vind ik trots, zo droefheid en rauw. Is mijn leven het Gedaan. Ik brak met mijn oude familie en huis. Ik offerde zonder vragen, het leven moet ik alleen u dragen. Niemand heeft ooit zo'n eerlijke liefde Niemand die het zo met hart en ziel bezat. Jij was in mijn leven, alles voor mij. Zo was het mijn droom, zo vluchtig voor mij. Alles is zo grauw en donker om mij heen. Ik kom me in mijn leven, zo bedoel alleen. Nergens vind ik troost. O droogheid en rauw, is mijn leven voor jou nergens denk ik toch, rond, oh, zo en rood is mijn leven het volgende. Ons trieste mensbestaantje gaat gepaard. Vraag ik me vaak benauwd: is het leven wel beschouwd? De hele moeite van beleven nog wel waard Waar eens geloof ons heel getroost ons kruis te dragen, drijft nu cynisme elk vertrouwen voor het. En waar een man een handdruk meer zij dan verdragen, leeft nu het in duizend vouwen plooibare woord. O rijke wereld, je bent arm geworden. Waar bleef je schoonheid, waar je harmonie? Waar woont nog liefde? Voor de even naaste was ooit de vrede een ijdeler utopie. Nog gaan de sterren langs dezelfde banen, nog is het natuurbeeld imposant misschien, maar onze ogen, borden vol van tranen, zijn veel te blind geschreid om daarvan wat te zien. Wanneer je kranten leest, dan springt de harde geest Van deze tijd je telkens tegemoet De kilste zakelijkheid, de botste hartloosheid Verdreven al wat nog te doen had met gemoed Wat nijvere handen moeizaam bouden gaat verloren Al wat stabiel scheen stort tot puin ineen het woord beschaving klinkt ons honend in de oren, als een verliespost uit het grijs verleen. O rijke wereld, je bent arm geworden, waar bleef het goud dat eens zo kwistig lood? Wat is de som? Van onze idealen, strijd en intrige om een droog stuk brood. De confereren aan metalen tafels, draaien aan knoppen om een noodmuziek. En aan een kapstok dungelen de rafels van het menselijk hart van poëzie en romantiek. Maar wie in eenzaamheid nog eens zijn aandacht wijt Aan de geschiedenis en wat zij leert Komt tot der kentenis dat er een kringloop is Waarbij het verleden steeds in nieuwe vormen keert Daar was geen nood zo groot, op eenmaal kwam verlichting De diepste wonden heelt vaak o oh, zo gauw met stip regelmaat volgt opbouw op richting en wordt de graopste hemel trouw weer blauw. Daarom, o wereld, pla de hoop niet waren. Jij houdt het langer dan de domheid uit. Misschien beleef je in zeer nabije jaren een nieuwe lente en een nieuw geluid. En zelfs als wij die vreugd niet meer beleven, blijft toch de troost die onze harten staalt, dat je onze kinderen dat nog eens zult geven. Waardoor ons ouderen zo duur voor werd betaald. We gaan naar Albert de Boy met Vraag niet waarom. Dan krijgen we weer het rubriekje Waar heb ik dat eerder gehoord? August Batsem. Er was een man ein hosaar uit 1927. Pardon. Kees Pruis maakte er van Marie Vrijt met een Huzaar 1930 1930. Auguste laat die nog steeds had, die kat zat op het plat uit 1935. Barend Bluff. En de allergrootste. Kees Korbein natuurlijk uit Rotterdam. De Zeehond met Dick uh, Poons in het uh, sportprogramma Sport Laat. Met dank aan Roland Vonk van Archief Rijmond. Dit waren de Vergeten Artiesten voor deze week. Graag tot de volgende keer. Via Facebook en natuurlijk de social media Mixcloud en www.vergetenartiesten.nl U hoeft ons niet te missen. En deel het voort, deel het voort. Laat ze voortleven, want ze mogen niet vergeten worden. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Vraag me toch niet om de reden. Vraag niet maar wat. Wij gaan nu van elkaar Morgen heb je weer een ander. Dan zal je niet meer vragen waarom.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 Mein Liebchen stirbt, ich sehe es nicht. Das war für wahr ein treuer Husar, der liebte sein Mädchen ein ganzes Jahr. Das war für wahr ein treuer Husar, der liebte sein Mädchen. Ein ganzes Jahr. Dazu war für war ein royel huzar der liebte sein Mädchen ein ganzes Jahr. Dann war für wahr een treurige hoek te deel liefde zijn negen, een aantal tiers Marie, een meid van melk en bloed, die vrije niet kon laten, die had in al haar overmoed en zwak voor de zola. Een generaal, een koloniaal die trouwde de licht. Toen ging de ploppeling aan de haal met zo'n cavalerie En met een aan de namen en de rechterhand. En zijn marietje aan de andere kant. Dat hij zo bleef van zin Daarom de keuken in Met marie, op de knie. had hij ook op de mist voor een bos. En ik zie dat daar zo'n zin trein op slaag. Marie die vrij met een huzaar. Een hele tijd, al haast een jaar. En als hij kwam, o oh lieve heer, dan kreeg hij ham en nog heel veel meer. Een kaas en een loch, een wolken heer. Zijn liefde nam geen einde meer. Terbaat een oude heer die vroeg, maar laten ze me vullen. Ik had vroeger altijd toch genoeg, maar het leven toch maar vullen. Niet eens die in mijn kist, en ik heb in geen maak gerookt. Wanneer ik het niet beter, en dan zeggen dat er ook. En ons Marietje zeer onschuldig ziet. Zij weet het veel meneer, ik rook ze niet. Het kost me door mijn brein. Ik denk dat er een muis aan zijn. Meneer zei, geloof me vrij, dat een uit met de tafel op vij. Raad bestaat waarin men zoveel laat. Marie die vrij met een huzaar. En Een hele tijd, al een jaar. En altijd kalom, O oh lieve. Dan kreeg hij hand en nog heel veel meer. Een kaas en een lor, een volgend eer. Zijn lieve naam geen einde meer. De drie hoog op het plat. Daar zat het ombeheer de kat. En toen ja, ze juist naar bed wou gaan. Hier die kat op in zijn aan. En die kat zat op het plat. Een muzischeerde wat Miau, miau miau miauw, wou, wat een taaie kat was dat. klon weer uit zijn bed Hij schreeuwde woedend, laat je het. Maar die kat zag er geen kwaad in, zo en vervolgde zelfs Fortissimo. En die dansaad op het plan, de muziceerde van. miau miau miauw, miauw, wau wat een taaie kat was dat. Janssen nam de kolenstok en smet hem naar die katten maar die viel vol deuken op den grond en de kat bleef gaaf en kern gezond. En die kat zat op de plat en de wat miau miau miau wau wau wat een kat was dat. Janssen greep zijn dienstbeweer, en sloot onmiddellijk zeven keer. Maar de kat bleef heel het was geen mooi, en hij praat die zeven vogels op, en die kat zat op het plat. En nu is wat. Miau, miau, miau, wau, wau, wat een taaie kat was dat.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 Jansen ging naar het abattoir en huurde zeven slagers daar. En die stonden wel voor zijn de deur met een gastank en een mitrailleur. En die kat zat op het plat en muziek zeerde wat. Miauw, miauw, miauw, wauw, wau, wat een taaie kat was dat. En dag daarna wat ik je zeg. Riep Jansen blij, die kat is weg. Voor op het platje lag een leverworst. En miauwde toen uit volle borst. En die worst laag op het plat. De muziceerde wat. Miau, miauw, miauw, miauw wou, wow, wat een taaie kat was dat. Weten jullie wat Barendluf nooit doet? Zijn tanden poetsen. Vergeet hij het of heeft hij geen zin? Hij vergeet wel een zin te hebben. Poets je tanden, bij het opstaan. Poets je tanden, bij het naar bed gaan. Want de frisse adem en een frisse mond... maken dat je je patent voelt en gezond. Poets je tanden, bij het opstaan. Poets je tanden, bij het naar bed gaan, je gebit dat is meer waard dan een miljoen, want je moet je hele leven ermee doen. Poet je tanden, bij het opstaan, Poet je tanden, bij het naar bed gaan, en je krijgt ook vast en zeker niet meer spijt, als je af en toe eens in een appel bijt. Poets je tanden, bij het opstaan. Poets je tanden, bij het naar bed gaan. Zorg ook dat je tijdig naar de tandarts gaat, als je wacht totdat je pijn krijgt is te laat. En als Barend tanden dan gepoetst heeft, wat vergeet hij dan altijd? Het dopje op de tube van de tanden staat. doen. Ja, ja. Doe het dopje op de tube van de tandpasta, anders droogt de pasta uit. Want je weet wel dat het dopje van de tandpasta juist de tube sluit. Doe de tube altijd dicht, want dat is gewoon je plicht en je moeder zet dan vast een leeg gezicht. Doe het dopje op de tube van de tandpasta, anders droogt de pasta uit. Maar nu is er nog iets met Barend Bluff, hij kijkt niet uit op straat. Dit alles wat zijn moeder zegt Wel nee, hij kan ontzettend mopperen Zo van uh... Mopper toch niet zo bij een bluf Mopper toch niet zo bij een bluf Maak je niet om kleine dingen kwaad Dacht je heus dat het dan beter gaat Mopper toch niet zo bij een bluf zo bij bluf Wat je doet, doe dat met animo Mopper, mopper, mopper, toch niet zo Mopper, toch niet zo bij een bluf Mopper, toch niet zo bij bluf Als je zelf eens je gezicht kon zien Was dat mopper hem eruit misschien Mopper, toch niet zo bij bluf ...moppen toch niet zo, Barend Wat je doet, doe dat met animo. Moppen, moppen, moppen toch niet zo. Toch is Barend een goede jongen. Hij helpt bijvoorbeeld van de natuur en van de dieren. Hij zal nooit zomaar takken afrukken of vogelnestjes uithalen. En omdat we van de domme dingen van Barend zingen... ...zingen we ook van de goede dingen. Elke boom, elke bloem... Struik of plant, al wat groeit en bloeit, heeft zijn doel. Ieder dier van een meer tot een olifant, al wat loopt of vliegt, heeft gevoel. Maar de mensen beseffen de waarde van de mooie natuur dikwijls niet. Elke boom in zijn tooi wordt nog eens zo mooi, wanneer je het met eerbied beziet. Geen takken af, laat die bloemen staan. Kras niet in de bommen, want wat heb je daar nu aan? Kijk eens naar de kleuren, in plantsoenen en in perk. Hol daar dan niet zo doorheen, dat geeft maar extra werk. Elke boom, elke bloem, elke struik of plant. Al wat groeit en bloeit, heeft zijn doel. Ieder dier van een meer tot een olifant. Al wat loopt of vliegt heeft gevoel.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 de werkgroep Zeehond van de Vereniging tot Behoud van de Waddenzee is met een actie begonnen voor het instellen van zeehondenreservaten in het Waddengebied. Een zeer geschikt onderwerp voor vanavond laat sport, vond de redactie, die schrijver derde klasse Corbijn belaste met het vervaardigen van een passend lied. Deze Rotterdamse medewerker, die het na Feyenoord VVV toch al moeilijk had, heeft zich na enig weerspannigheidsbetoon weer op passende wijze van zijn taak gekweten, getuige het verder volgend resultaat. Wat voor nieuws we van die telex ook scheuren Het heeft geen moer te maken met het sport gebeuren Nog geen doodslag op de velden en geen rellen Dan valt er uiteraard ook weinig op te bellen Een fijn schandaal doet hier de zaken zo floreren Dan toch die zeehond maar Corbijn moet componeren dat de eindredacteur steeds meer schokken wordt Dat voel je bij gebrek aan actuele zaken Dan valt ineens de werkgroep de zeehond ondersport, blad, blad, Daar moet je, je dan een liedje over maken Nou vooruit om met die zeehond te beginnen Dat arme dier dat moet die zee weer binnen. En het beest was dolblij dat het destijds kon ontsnappen naar schoner water waar het nog naar lucht kon happen. Zeehondenmoeder met haar arme kleine jongen Wordt door een werkgroep weer naar het kwik gedwongen. Dat de eindredacteur steeds meer chockener wordt Dat voel je bij gebrek aan actuele zaken Dan valt ineens de werkgroep de zeehond onder sport Daar moet je dan een liedje over maken het is toch sport niet waar, een zeehond die kan zwemmen. En het is een hele sport als je zo'n beest gaat temmen. En dan de Waddenzee staat voor de sport wel open. Want iedereen kent toch de sport, het lopen. Dus laat die zeehond in de Waddenzee maar verlassen. Met kunst en vliegwerk zal hij in het programma passen. Dat de eindredacteur steeds m'shockener wordt. Dat voel je bij gebrek aan actuele zaken. Dan valt ineens de werkgroep de Zeehond onder sport. Oh nee, Daar moet het. je dan een liedje over maken. En hoe m'shocker onze eindredacteur is geworden, mag blijken uit het feit dat hij met Kees Corbein heeft meegezongen zonder er erg in te hebben. Dames en heren, dit is het einde van onze uitzending. Wij zeggen goodbye en au revoir tot de volgende keer. Thank you.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 Ben al zo nacht en nacht. Aarddag is nacht en Bel te Luister, aard To nu sluiten, well to